Ja, daar staat een kleine dwerg met een rood kaboutermutsje op zijn kop. Hij is daar zeker niet alleen. Kijk naar de bergen om hem heen. Ziet plots een meisje met een ander mutsje op. Boven op de. Berg. Is niet gekom, dat dacht die kleine dwerg Dan vloog ik daar naartoe, daar op die andere berg. Dat is niet makkelijk, het klinkt misschien wel raar Maar voor een dwergje is dat ontzettend zwaar